ANB-verkeersinformatie. Vanmiddag heeft er op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... een vrachtwagen in brand gestaan. Het asfalt onder die brandende vrachtwagen is uh, zo ver beschadigd... dat ze het opnieuw moesten asfalteren daar. Daarom is er maar één rijstrook open. Bij Berkel en en staat er een file van 4 kilometer. Als ze rond middernacht klaar zijn met het asfalteren... moet de middenberm nog worden gesaneerd. Kortom, ze zijn tot diep in de nacht bezig... voordat die A13 naar Rotterdam helemaal vrij kan worden gegeven. Verkeer vanuit Den Haag naar Rotterdam... ...kan het beste omrijden via Gouda over de A12... ...en dan keren bij afrit 11 Gouda... ...en daar dan kiezen voor de A20 naar Rotterdam. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... .nl ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs>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 Op evengeven.nl. Langs de lijn met Gio Lippens. Goedenavond, nog een kleine twee dagen en dan wordt de voetbalcompetitie hervat met de klassieker Ajax Feyenoord. Het is de vraag of Feyenoord met technisch directeur Leo Beenhakker aan de tweede helft van het seizoen gaat beginnen. Hij zou namelijk zijn vertrek hebben aangekondigd bij de club uit Rotterdam. Straks meer daarover. De tweede dag van de Australian Open staat op het punt van beginnen. Op de eerste dag kwamen drie Nederlanders in actie en bij de vrouwen maakte Arangsta Rus een prachtig debuut. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, maar gelukkig hebben we het gewonnen. Mark Brasser praat ons straks bij over de prestaties van de Nederlanders in Melbourne. En het was weer eens tijd voor een skate-off. Zo werd in een leeg tialf gestreden om een startbewijs voor de wereldkampioenschappen sprint. Michel Mulder probeerde zijn tweelingbroer Ronald naar de overwinning te schreeuwen in Tialf. Kom! Op, kom, op. kom, op. kom op. De grote verliezer in t was Simon Kuipers. Nou, ik heb nog een stukje World Cups en een week afstanden nog. Maar daar wil ik nu nog niet aan denken. Ik dit is even een beetje verwerken. We blikken in deze uitzending uitgebreid terug op die belangrijke skate Of Verder aandacht voor de wereldkampioenschappen snowboard. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen met Leo Beenhakker. Het AD meldt zojuist op de website dat hij uit eigener beweging zou zijn opgestapt als technisch directeur bij Feyenoord. En dat is natuurlijk groot nieuws. Uiteraard hebben we Beenhakker gebeld, maar die wil niet reageren op het nieuws. Volgens hem komt er morgenmiddag pas meer duidelijkheid. Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Gio. Nou, Eerst maar eens even dat bericht in het AD. Hoe serieus moeten we dat nemen? Dat moet je heel serieus nemen, omdat er uh, al natuurlijk al geruime tijd wat ruis op de lijn is als het gaat over de positie van Leo Beenhakker in de Kuip. Niet zozeer denk ik vanaf de positie van Gudde, de algemeen uh, directeur, en zeker al niet van, uh, van de trainer Mario Been. Maar het is duidelijk dat de beleidsbepalers in een informeel circuit wel eens hebben laten weten dat ze Leo Beenhakker buitengewoon duur vinden. En dat hetgene uh, hij... Uh, oplevert, hè, zeg maar, wat, wat, wat hij moet doen, dat ze dat onvoldoende vinden. Uh, nou weet ik niet of ze daarin gelijk hebben. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ja, dat hij misschien te duur is voor, de, voor, voor het huidige Feyenoord, dat wel. Maar ja, dat het niet helemaal lekker zit... Ja, wij, wij weten natuurlijk ook niet precies hoe het zit... maar ja, dat is wel eens naar buiten gecijpeld. En dat, dat is het afgelopen half jaar een paar keer uh, gebeurd. Ja, nu komt er ineens zo'n zo bericht naar buiten... wat wel zo'n paal boven water staat... is dat voor 1 februari Feyenoord en Leo Beenakker moesten praten... Over een, uh, over een nieuwe verbindenis. En dat er tot op heden blijkbaar nog geen enkel gesprek is geweest. En dat is natuurlijk wel vrij laat. Ja, wat is die met zijn mogelijke vertrek die Feyenoord-directie voor? Hè? Want inderdaad wat jij zegt, die algemeen directeur Erik Gudde... Je zou hem dat voor 1 februari laten weten. Dat Beenhakker misschien bij zichzelf denkt, ik wil dat niet afwachten. Nou, er zou voor 1 februari dan gesproken moeten worden over hè, hoe nu verder, tegen welke, welke salaris, uh, wat men van elkaar uh, verwacht, wat men van elkaar vindt en in welke hoedanigheid men, uh, men verder gaat. Ja, misschien dat, uh, dat Leo Beenhakker zelf het gevoel heeft van nou, dit gaat niet de goede kant op. Ik voel een beetje dat het, uh, uh, dat het misgaat uh, wat betreft mij en dat ik niet helemaal meer kan zijn wie ik ben. Ja, dat hij, uh, dat hij denkt, nou ja, voordat ik het dadelijk hoor, er wordt geen prijs meer gesteld uh, op, mijn, uh, op mijn diensten, uh, bedank ik zelf. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik twijfel daar ook een beetje over. Met name omdat Mario Been, en dat is de trainer, en dat is toch, en dat is wel gebleken het afgelopen half jaar met name, een heel belangrijk man bij Feyenoord, altijd heeft gezegd aan ah, solidair te zijn met, met Leo Beenhakker. En de klus samen met hem te willen klaren. Hè? Van, dus van, als van, Beenhakker van onder naar boven. Nee, nee, niet van, van als Beenhakker opstapt. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, Mario Been een lans gaat breken voor Beenhakker en dat uiteindelijk morgen bekend gaat worden dat, uh, dat Leo Beenhakker uh, misschien wel gewoon bij Feyenoord blijft. Kijk, dat is interessant. Uh, want op basis waarvan zou hij dat dan doen? Want als hij zelf het gevoel heeft dat zijn plek er niet meer is en dat, dat, die, ja, dat het toch allemaal een beetje wat minder gewaardeerd wordt wat hij doet. Ja, maar als Mario Been zegt, Mario Been heeft echt een hele belangrijke stem en heeft uh, voldoende invloed, denk ik, uh, bij de club in Rotterdam-Zuid dat hij dolgraag met Beenhakker verder gaat. Nou ja, dan uh, zal er misschien worden gesproken over een aantal nieuwe financiële voorwaarden... en misschien dat er een paar dingetjes anders gaan... maar dan zal de aanwezigheid van Beenhakker uh, nog, wel, uh, nog wel wenselijk zijn. Kijk, natuurlijk hebben de beleidsbepalers in het verleden nog wel eens gezegd... dat ze misschien graag eens een andere technisch directeur op die stoel zien zitten... of misschien willen ze wel naar een constructie... waarin ze een technische man in uh, de raad van commissarissen opnemen... waardoor je dus een, een, een commissaristechnische zaak hebt... of een, hè, zoals dat vroeger heette, bestuurslid technische zaken... Maar de stem van Mario Been is belangrijk. En, en ja, Beenhakker en Been zijn samen aan een klus begonnen. En ik denk dat Mario Been toch wel zijn stem zal laten horen. En zal zeggen, ja, ik wil gewoon dat, dat Leo Beenhakker blijft. Want ik ben wel blij met datgene hij doet. En dan zal er misschien alleen moeten worden gesproken over, over nieuwe financiële voorwaarden. Maar goed, dan is er wel een hele hoop ruis op de lijn. Dan is er huis op de lijn, dan zal er dus het een en ander uitgesproken moeten worden. Maar goed, als je nieuwe afspraken met elkaar maakt, dan kun je ook weer uh, nieuwe voorwaarden stellen en uh, nieuwe kaders uh, afbakenen. Dus dan zal er uh, verder gesproken gaan worden. Maar kijk, in eerste instantie dacht ik vanavond toen ik dit hoorde en, en, en toen Leo Benarker niet wilde reageren, maar wel zei dat hij morgen eventueel met een verklaring zou komen. Ja, wat moet je anders als, uh, eh, waar moet je morgen mee naar buiten komen? Dat je gaat praten met Feyenoord? Ja, dat leek mij in eerste instantie niet, maar nu denk ik toch dat, uh, dat het ook wel eens die kant op zou kunnen gaan. Was de taak, of is de taak van Beenhakker niet sowieso een onmogelijke taak? Want hij moet dan kijken of er nog versterkingen te halen zijn. Maar het is een club zonder geld. Nou ja, de creativiteit en het aanspreken van een, van een netwerk. En dan moet je toch iemand hebben die dat netwerk heeft. Nou, Leo Benakker heeft dat netwerk en heeft denk ik binnen de mogelijkheden geprobeerd om, om versterkingen binnen te halen voor Feyenoord. De nadeel is dat de mannen die gekomen zijn niet altijd uh, even zozeer een directe versterking waren. Weliswaar ervoor zorgde dat er op de training uh, voldoende druk op de basisspelers was. Maar dat was het dan ook. Maar ja goed, het, het zijn steeds gokjes die, uh, die je natuurlijk moet nemen. Ja, en het is gewoon. Moeilijk om, om in die, in, in, die, in die markt te manoeuvreren. Waar altijd spelers met krasjes zijn. Waar mensen gratis moeten komen. Creatieve constructies. Ik bedoel, uh, ja, de. Ruud Gullit zei ooit toen die trainer was van Feyenoord, ik ben niet te benijden. Maar ik denk uiteindelijk dat Benakker in deze positie zeker niet te benijden is geweest. Morgenmiddag dus, dan weten we meer. Dan komt er in ieder geval een verklaring van Leo Benakker. Ronald van der Geer, bedankt. Alsjeblieft. Nou, Leo Benakker zelf dus, hij wilde niet reageren. In de uitzending eerder vanavond wilde hij wel nog praten over het aantrekken van de Hongaarse aanvaller Christian Simon. Die wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. En dat betekent dus op de valreep een nieuwe aanwinst voor Feyenoord. Ja, er zijn wat, uh, wat laatste details te regelen. Maar uh, we hopen in ieder geval dat uh, alles in orde is voor uh, morgenmiddag 12 uur. Waarbij alles bij de KNVB moet liggen. En dan uh, is die beschikbaar uh, voor onze trainer Mario Been. Dan dus zou die ook meteen beschikbaar zijn voor de klassieker? Ja, ik moet zeggen... Het, uh, Christian heeft een zeer goede indruk gemaakt. Ik had hem zelf een aantal malen in, uh, in Hongarije bij zijn club Oeipest gezien. En... Uh, nou, dat heeft geresulteerd in een, uh, in een periode in, uh, in Nederland om wat mee te trainen enzovoort. Omdat ik ook graag wil weten of zo'n jongen zich ook wel uh, lekker voelt uh, bij een bepaalde club. Dat de liefde van beide kanten komt. Dus nou, wij zijn enthousiast over hem. Hij uh, is natuurlijk uh, is blij en enthousiast met Feyenoord. Dus ik zou zeggen van uh, geef maar gast woensdagavond en uh, speel er eigenlijk maar in de woorden. Wat is eigenlijk de reden voor die Hongaarse ploeg om hem bij jullie te stallen? Uh, ja, zij zoeken. Uh, ja, laat ik zeggen, min of meer. Uh, het komt uh, laat ik zeggen, in de eerste plaats voort uit uh, de goede relatie die ik uh, ook heb met, met de eigenaar van Oeipest. Maar uh, we weten ook in de praktijk dat uh, voor jonge spelers. Een, uh, vaak Nederland een uitstekende trampoline is om uh, zich verder te ontwikkelen en daarna in wezen zich. Uh,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 En, uh, en uiteindelijk dus, uh, wat ook logisch is... Uh, wellicht mogelijk een uh, toptransfer kunnen maken. Dus min of meer in dit etalage zetten... dat kan hij beter in Nederland doen dan in Hongarije. Ja, nou ja, wij hebben daar een bepaalde naam in. We hebben natuurlijk in de loop der jaren heel veel spelers gehad... Uh, die jong gekomen zijn, die zich uh, heel goed doorontwikkeld hebben. Dat heeft te maken met onze manier van trainen... met onze manier van doorontwikkelen van de jongens... met onze manier van voetballen ook. Uh, die over het algemeen toch uh, initiatiefrijk en ...dominant is, waarnaar spelers zich toch goed kunnen ontwikkelen. Ja, en dat hebben ze dus uh, gezocht vandaar. Moet je creatief zijn als je geen geld hebt? Moet Feyenoord ja, op deze manier toch wel opereren op de transfermarkt... ...om op ja, deze manier spelers is, te krijgen? Uh, het is al uh, een aantal maal breed, uh, breed uitgemeten. Wij hebben dus uh, totaal geen ruimte om uh, te investeren. Alles wat er is dat, uh, en wat er binnenkomt... ...dat gaat in de eerste instantie in, het, in de sanering. Uh, dus onze, onze vijver waarin wij kunnen vissen ten aanzien van uh, uh, uh, ofwel directe versterkingen... ofwel zeer beloftevolle jongens die uh, zich, uh, zich binnen een bepaalde periode kunnen ontwikkelen... Ja, die zijn allemaal gebaseerd op uh, ofwel uh, transfervrije spelers... ofwel uh, met een gezamenlijk belang, zoals in dit geval uh, van een club van Oeipest... om iemand een, een platform te geven... Uh, dat is de, de beperkte, smalle vijver waarin Feyenoord op dit moment vist... en nog wel een tijdje zal moeten rissen. Is dat ook de manier waarop jullie aan de Japaner zijn gekomen? Ik vind het een moeilijk uitspreekbare naam, maar zijn voornaam is makkelijk. Rio. Ja, nee, dat is weer uh, dat is een initiatief van Arsenal geweest. Arsenal heeft Feyenoord benaderd. Uh, deze jonge man is uh, door Arsenal uh, gescout aangetrokken als zijn een zeer talentvolle uh, jonge speler uit Japan dus. Uh, het probleem is dat ze voor hem, uh, hij is 18, ze kunnen omdat hij dus uh, te weinig, ze hebben daar een, een soort kwotum dat je een, een bepaald aantal interloans moet hebben gespeeld voordat je dus een, een werkvergunning krijgt. En uh, die heeft hij uiteraard nog niet. Dus Arsenal heeft uh, gezocht naar een, uh, ja, naar een plek waar de jongen toch uh, aan het spelen kan komen en zich verder door kan ontwikkelen. En Arsenal heeft in eerste instantie contact dus opgenomen met Feyenoord... om hem hier voorlopig, het klinkt wat oneerbiedig, maar voorlopig te stallen... dat hij in ieder geval hier dus aan het, aan het spelen komt en op, op niveau kan trainen ook. Heb ik het nou ook goed begrepen dat jullie meer gaan samenwerken met Arsenal?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 Ja, dat zou, dat zou kunnen. Ik bedoel, uh, die directeur van Arsenal is, uh, is uh, vandaag hier geweest. Die is met die Japanse jongen meegekomen. Die heeft getraind. Nou, automatisch uh, ga je met elkaar zitten. Uh, je gaat een kop koffie drinken. Je gaat een hapje eten. En, uh, ja, en dan kom je op het gesprek. Uh, uh, Arsenal, uh, hoe zij erin staan. Uh, Feyenoord, hoe wij erin staan. Ja, en dan, dan komt daar ongetwijfeld uh, is eigenlijk de, de afsluiting van zo'n middag is van... Uh, we moeten contact houden en laten we er maar eens in de toekomst een keer voor gaan zitten. Of inderdaad dus structureel uh, iets voor elkaar kunnen betekenen de komende jaren, ja of nee. En dat is in wezen uh, ja, wat het zit, op dit moment althans. Over toekomst gesproken, hoe gaat het met je eigen toekomst? Ik heb geen idee, ik ben er ook helemaal niet mee bezig en ik ga er ook helemaal niet over praten. Leo, bedankt. Graag gedaan. Well, well, well. Well. Altijd mooi dat ze het zelf afkondigt. Wel, wel, wel van Duffy. Het was meteen raak voor de oranje tennisfans op de eerste dag van de Australian Open. Alle drie de Nederlandse deelnemers kwamen in actie. Aranska Rus bij de vrouwen en Robin Haase en Timo de Bakker bij de mannen. En Mark Brasser heeft het allemaal gevolgd voor ons. Mark, goedenavond. Goedenavond, Gio. Waar gaan we beginnen? Nou, dat lijkt me met Aranska Rus. Want dat uh, ja, vind ik persoonlijk jouw keuze? Toch wel. Ja, dat is mijn keuze inderdaad. Ja, dat, dat verdient ze. Ze speelde tegen Bethany Matic Sands. Dat is uh, de nummer drie van Amerika. Een meisje dat heel goed in vorm was. Dat begin dit jaar nog. De Hopman Cup won van Amerika. Daarna nog in Hobart de finale gehaald. Maar is iemand nog zo'n 100 plaatsen hoger staat dan, dan Aranska Rus. Aranska Rus komt natuurlijk uit het kwalificatietoernooi. heeft al heel wat wedstrijden in de benen. Maar Rus ja, die, die speelde gewoon goed. Agressief, aanvallend. Won de eerste set met 6-1. Verloor dan wel de tweede met 6-3. Toen had ik even, toch mijn twijfels. Ik denk, ja, gaat dan nu de, de, de, toch ook de ervaring van, van Matt Exsens. Die ook een hele goede dubbelspeelster is. Daarin veel toernooi al heeft gewonnen. Gaat dat dan de doorslag geven? Maar Rus trekt de laatste set eruit met 7-5. En een uh, ja, chapeau voor uh, Rus, hele mooie overwinning. Nou, was het de eerste optreden op een Grand Slam toernooi? Uh, was dat te merken? Was ze nerveus of, of speelde ze in nee, de leek onbevangen? niet? Ja, ze, kijk, ze voelt zich goed in Melbourne. Ze heeft daar in 2008 het junioren toernooi gewonnen. En toch bij tennissers werkt het zo dat plaatsen waar ze in het verleden uh, goed hebben gepresteerd, daar komen ze graag terug. Daar voelen ze zich goed. De baan ligt er, het is niet een supersnelle baan. Het is, het is een hardcore baan, maar een, een redelijk trage hardcore baan. Maar dat ligt er gewoon. De omstandigheden zijn lekker. Het goede weer. de, de, de warmte kan ze goed tegen. Ja, ze speelt graag in Melbourne. Geen set verloren in het kwalificatietoernooi. Dat was natuurlijk al een indicatie. En uh, ja, en, nogmaals, een, een hele knappe overwinning. Uitstekend. Nu, nu gewoon doorstomen. Ja, nu doorstomen. Maar ja, nu treft ze weer een speelster van naam. Nu komt ze de, de Russin uh, Svetlana Kuznetsova tegen. Uh, inmiddels niet meer de Kuznetsova van een aantal jaren geleden. Die heeft wel wat gewonnen, uh, ja, die heeft zeker, zeker wat gewonnen. Ja, uh, top 5 gestaan uh, en, uh, en hoger. Uh, is nu buiten de top 20. Uh, dus ze kan vol aan de bak. Ik hoop verrust dat ze een mooie baan krijgt. De naam Kuznetsova zou misschien bij de organisatie een belletje moeten gaan. Uh, doen rinkelen zo van: nou, we zetten ze op een mooie baan. Niet in, in de Road Lever Arena, maar misschien wel in de High Sensor Arena. De tweede baan, dat ze dat ook een keer meemaakt. Ja, ze kan aan de bak. Leuk voor haar over die High sense Arena gesproken. Volgens mij, uh, Timo de Bakker die speelde daar. Daar had ik me iets meer van voorgesteld. Ja, nou ja, gezien zijn prestaties... natuurlijk dit jaar eigenlijk ook weer niet. Uh, hij, uh, ja, hij speelt wel aardig, zegt hij. Maar hij heeft nog geen, uh, geen ronde gewonnen. Nog geen partij gewonnen in 2011. Hij sloot 2010 ook uh, vermoeid af... met ook al niet zulke hele goede resultaten. Verloor ook nog eens de masters finale in december... van Thomas Schorel. Ging naar Australië, hard getraind in Los Angeles. Ging naar Australië, uh, verloor daar twee keer in de eerste ronde... Ja, trof het niet met zijn loting Geil Monfils. Nee, vorig, ja. jaar, vorig jaar Andy Roddick, nu Geil Monfils. Maar ja, dan sta je met bijna met drie sets voor. Ja, twee hij, sets hij, voor, hij, vijf, twee, ja, derde set. Ja, het klopt. Hij speelde, hij, speelde, hij begon stroef. Vijf, twee achter de eerste set. Die wint hij dan nog in het tiebreak. Toen ging hij eigenlijk steeds beter spelen. Ja. Serveerde goed, speelde agressief. Hij liet Monfils, die niet helemaal fit was... die klaagde over een rugblessure, liet hij goed lopen. lange jongen, hè. die moet je dan laten lopen. En uh, ja, hij komt vijf, twee voor in de derde. Serveert bij vijf, drie voor de wedstrijd. Had vlak daarvoor, zei hij na afloop een opgelopen Voelde wat in zijn een stand van 4-1. Een, een, een lichte verrekking. Ja, hij verliest die derde set. En toen was het gedaan. Hij ging van de baan af. Even een blessurebehandeling. Wat pijnstillers erin. Maar set 4 en 5 was hier geen schim meer van de speler die hij daarvoor was. Dat is een hele vreemde wedstrijd. Laten we ja. trouwens eerst eens even gaan luisteren naar het verhaal van Timo de Bakker... over deze vreemde wedstrijd. De eerste set kom ik goed weg. Maar ik denk wel dat ik na de eerste 4-5 games goed tennis laat zien. En, uh, en ervoor ging. En dat werd uiteindelijk beloond. Ik speel een goede tweede set. Hij en wat minder... En...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 Wat gebeurde er nou precies in die uh, zesde game, op dat punt wat je net beschrijft? Ja, ik, uh, ik voelde ineens een trek in mijn lies, dus uh, ik denk dat hij een beetje verrekt is. En ja, dan trok ik erna ook gewoon door naar, mijn, naar de rest van mijn been. En ik merkte gewoon dat het eigenlijk gewoon, uh, hoe lang het duurde, hoe erg het werd. Dus uh, ja, het hield eigenlijk vrij snel op bij mij. Maar was het een sprint naar het net, uh, was het een approach, wat, wat deed je op dat moment toen je het erin schoot? Ik, uh, ik liep op om mijn bek heen om me voor in te slaan en uh, daar gebeurde het. Oké, okay, dan, dan die, die break die je voorsprong had, die pakt hij terug. Dan wordt het 5-5. Dan heb je eventueel nog kans in die, die elfde game. Maar die, die, die, die ging verloren. Had je toen al zoiets van, uh, dit wordt een echt moeilijk verhaal? Uh, toen hij me terugbrak had ik al. Ik, uh, ik merkte gewoon dat het niet lekker voelde. Dus ja, ik had wat hulp nodig en, uh, en dat gaf hij me niet. Nou, dan is hij ook gewoon een te goede speler om, uh, om het nog uh, half uh, ervan te winnen. En dat deed hij ook gewoon goed. Ik moest echt voor mijn ballen gaan en hij bracht dan veel te veel terug. En dan, dan wordt het duidelijk op zijn en dan, dan liggen de scores niet. Zo'n behandeling dan die je dan ondergaat, even met de fysiotherapeut, uh, ga je naar binnen toe. Uh, wat doet hij dan? Uh, he heeft dat nog baat uh, toen je daar lag? Uh, hij heeft me geprobeerd een beetje los te maken en, uh, en te rekken. En ik nam twee pijnstillen, dus in de hoop dat het, uh, dat het misschien nog wegging. Dus... Daarom uh, eigenlijk ook een beetje de vierde set uh, laat ik een beetje lopen. In de hoop dat ik, uh, dat ik me eigenlijk in de vijfde beter ga voelen. Maar dat, uh, dat was niet echt het geval. Het leek er wel eigenlijk op. Die uh, eerste twee, drie games van die vijfde set uh, stond je op zich uh, goed te spelen. je hield de punten kort en, uh, en het leek even dat Mon Vies ook weer een beetje... Hij kan volgens mij wel goed toneel spelen, maar dat hij ook weer een beetje liep te kijken van... Goh, wat gebeurt er? Nou ja, het is altijd kut als iemand in de vierde set het een beetje laat lopen en uh, in de vijfde set, ja, ik ging er in het begin inderdaad voor. Ik moest de punten binnen twee, drie ballen eindigen. Dat ging in het begin een beetje goed, maar uh, ja, dat is ook niet iets wat je, wat je een set lang uh, echt volhoudt, want het is niet echt degelijk tennis. Dus ja dan, uh, dan, uh, ja, dan is het frustrerend omdat je er gewoon weinig aan kan doen.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 Daar ging ik er ook gewoon voor. Ik probeerde, ik ging vol voor, voor mijn zus en uh, als ik een bal terug kreeg, ging ik er echt voor. Maar ja. op, op 5-3 was het, probeerde ik het ook, maar uh, daar mis ik gewoon twee, drie balletjes en dan, uh, ja, dan had ik het gaan op. Wat, had je, wat dacht je van zijn spel uh, in die eerste 2,5 set? Want ik had het idee dat uh, Monvies het eigenlijk al een beetje aan het opgeven was, tot het moment misschien wel. Uh, nou, eerst set sowieso niet. Ik had op een gegeven moment een tweede set vier en een beetje het gevoel dat hij uh, liep te struggelen. Maar uh, op drie of vier, twee derde ging hij zich ook ineens oppeppen weer. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. En uh, volgens mij heeft hij aardig wat balletje gehaald uh, die menigman niet haalt. Dus ik denk dat, uh, dat het allemaal wel oké okay is. Hoe ernstig is uh, jullie sportuur? Heb je daar al enig idee van?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 Timo de Bakker in Australië. Hij ligt eruit. Hij sprak met Edwin Peek. Uh, Mark, die verklaring van de Bakker, is dat een beetje plausibel? Nou ja, gedeeltelijk wel, maar niet helemaal. Hij staat natuurlijk 5-3 voor en, en uh, hij speelt daar een paar punten. Nou ja, als je het terugziet, uh, gewoon heel slecht. En, en daar heeft hij gewoon de kans om de partij uh, te beslissen... en hem naar zo toe te trekken. Kijk, als je uh, een service game van uh, Moffies hebt... Uh, de, de, de, dat het 5-4 is, Mofis serveert... Ja, dan, dan, dan is het afhankelijk van Moffies. Maar dan had het hier in eigen hand. Mm. En als hij gewoon vier keer goed serveert... of in ieder geval uh, de, drie keer de eerste service erin slaat... en gewoon een volley maakt en, en een bal... die duwt hij helemaal buiten de lijn. Dan is de die partij over. Ja, dan, dan is die partij over en dan gaat hij naar binnen toe... en heeft hij met drie sets beslist. Kan hij zich laten behandelen en is hij fit voor de tweede ronde. En nu, uh, en nu geeft hij hem in feite geeft hij hem, uh, geeft hij hem gewoon weg. Weg. En dan is, zal hij ongetwijfeld last gehad hebben van zijn lease. Maar ja, die ene game uh, serveren, die had hij er gewoon uit moeten trekken. Hij had gewoon die partij moeten winnen. Te gek, Het gaat niet best met hem. En zeker niet als je dat afzet tegen dat uh, afgelopen tennisjaar... Nee. dat het eigenlijk geweldig was. Ja, precies. Hij is er zelf nogal laconiek onder. En, en dat is misschien ook wel goed. Uh, wat hij zegt, hij heeft begin van het jaar... Dat, ondanks dat hij die eerste ronde floor wel goed gespeeld... speelt natuurlijk nu ook gewoon goed. En hij moet ook gewoon winnen. Dus het, er zitten ook wel weer pluspunten aan. Hij kan hier ook wel weer uh, mee verder. Uh, ja, het is natuurlijk uh, een doodzonde. Vorig jaar... In de eerste ronde, dus hij verliest ook geen pin, punten nu. En toen verloor hij van Andy Roddick. Maar ja, het was lekker geweest als hij, uh, als hij dit had gewonnen. Dat had een bonuspunt opgeleverd. En dan was hij weer verder gestegen op de wereldranglijst. En dat is natuurlijk mentaal is dat natuurlijk wel lekker. Zo'n overwinning kan je wel weer een goed gevoel geven voor de weken die gaan komen. Gaan we verder met de Nederlander die wel won, Robin Hazen. Uh, dat viel in ieder geval niet tegen. Maar was het ook echt moeilijk tegen die Argentijnse tegenstander? Nee, dit was niet, niet, niet echt een test voor, uh, voor Robin Hazen. Dat gaf hij uh, vooraf zelf ook al aan. Hij speelde tegen Carlos Berlok. Nou, dat is een jongen die normaal het Challenger toernooi speelt. Het wel. Heel goed gedaan heeft in die challenge toernooi vorig jaar. Uh, maar het liefst op Gravel speelt. heeft geloof ik één keer een wedstrijdje op hardcourt gespeeld. US Open, Zij Hazen zelf ook. Ja, dit was niet echt een test voor Hazen. Het is natuurlijk wel lekker dat je zo'n jongen in de eerste ronde tegenover je krijgt. Je hoeft je niet overmatig in te spannen. Je kan wennen aan de omstandigheden. Eén setje had hij het moeilijk. Hazen de derde set, dat werd een tiebreak. Die won hij en dus makkelijk door. En hij mag ook niet niet, niet klagen met zijn tweede ronde. Want erin treft hij weer een Argentijn, Juan Monaco. Uh, ja, ook een jongen die de drie toernooien die hij gewonnen heeft op gravel heeft is wel veel meer all-round dan Carlos Berlock. Dus het is niet, zo, niet een echte gravelbijter. Maar zeker kansen voor Robin Haase. Die heeft een heel gunstige loting. Hoe dan ook, hij heeft gewoon een prima dag gehad op de Australian Open. Goed gevoel. Uh, ik heb niet mijn beste tennis gespeeld. Maar in ieder geval gewonnen in drie sets en daar gaat het om. is deze zegen bewijs dat je waar je deze dit jaar bent ingeslagen, of eigenlijk de laatste maanden al dat het gewoon doorzet. Dat je dat je goede vorm. Ja, dat je dat gewoon door kan zetten. En dat je nu zo'n tweede ronde gewoon haalt. Ja, nou ja, kijk, uh, tuurlijk, ik, uh, ik heb uh, tot nu toe een goed uh, begin uh, gemaakt met, uh, met de toernooien. Maar je moet ook uh, kijken naar wie, uh, tegen wie je hebt gespeeld. En, uh, en ik denk dat, uh, dat deze jongen in, uh, echt uh, een van de mindere op hardcourt is. Ik heb zelfs gezien dat hij vorig jaar één toernooi op hardcourt gespeeld heeft. En dat was de US Open. Dus die jongen wil gewoon eigenlijk alleen maar op kreffel spelen. Dus uh, misschien tegen uh, een ander had ik vandaag verloren. Maar ik ben blij dat ik gewonnen heb. En ik hoop dat ik er nog één in, uh, in ieder geval uh, kan winnen. Mark, dat waren de Nederlanders. Dat was Robin Haase. Uh, verder nog verrassing in het toernooi? Nou ja, één uh, min of meer verrassing. Nicolai Davidenko ligt eruit. Uh, vorig jaar veel uh, blessuren leed gehad. Dus wat afgezakt op de wereldranglijst. De 23 e geplaatst is hier. Hij speelde tegen Florian Maier. Ging eraf in vier sets. Ja, hij begon het jaar zo goed in Doha. Hij won in de halve finale van Nadal. Verloren in de finale van Vedere. Dus uh, we hadden wat meer van Davidenko verwacht. Maar ja, gezien vorig jaar vele blessures en, en, en een onregelmatig seizoen... Uh, hij is zoekende. En, en, ja, het is toch jammer, want het is een mooie speler om naar te kijken. Dat was eigenlijk het enige. Federer door Djokovic, door Roddick, door uh, Berdy, Verdasco, Allemaal heel erg makkelijk door. Ik mis geen Nadal. Speelt Nadal speelt morgen inderdaad. Speelt tegen Marcos Daniel, een Braziliaan. Morgen ook Andy Murray. Dan hebben we de vier toppers bij de mannen gehad. Hè. Djokovic, Federer vandaag, morgen Nadal, Murray. Ja, en twee partijen die eruit springen. Bij de vrouwen Kim Kleisters tegen Dinara Safina. En bij de mannen Leighton Hewitt tegen David Nalbandian. Het is weer begonnen. Australian Open, mooi. Sport kort. Schaker Anish Giri heeft op het Tata Steel toernooi in wijk aan zee voor een grote verrassing gezorgd. De 16-jarige won met zwart van de Noorse nummer 1 van de wereld, Magnus Carlsen. Giri gaat na drie rondes samen met de Indiër Anand en Nepomnyatschichi uit Rusland met twee punten aan de leiding. Mooie namen. De waterpolo-vrouwen van Polar staan in de kwartfinale van de Champions Cup voor een zware opgave. De loting koppelde de vrouwen uit Ede aan het Russische Kinev Kirishi, de verliezende finalist van vorig jaar. De eerste wedstrijd is op 12 of 13 februari in Ede. comes around here just about midnight she makes me feel so good love. i want say she makes me feel all right come to down my street Watch you come to my house you knock upon my door Van Them. Altijd mooi om er dan bij te vertellen dat Van Morrison in de tijd de zanger was van deze groep. Simon Kuipers, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Ronald Mulder streden vanmorgen in T11 om het laatste startbewijs voor het WK Sprint komend weekend in Tialf. Het was voor Mulder zijn eerste grote wedstrijd. sinds hij begin november geblesseerd raakte aan de lease. Hij kreeg dus een tweede kans. Terwijl tweelingbroer Michel niet mocht rijden, terwijl die toch vierde werd op het NK Sprint. Sebastian Timmerman volgde voor ons de skate-off. Zichtbaar gespannen werkt Ronald Mulder zijn voorbereiding af op de skate-off. De laatste kans om naar het WK Sprint te gaan. En ook een kans om terug te keren in het internationale seizoen. Nadat hij dus lang buitenspel stond met die blessure. Aan de andere kant van de baan, bij het ingaan van de eerste bocht zeg maar, staat Michel Mulder. Beetje met de pest in zijn lijf. Hij mag vandaag niet rijden. En moet eens toekijken hoe Ronald Mulder de familie eer moet hoog houden. Ik vind het jammer nog steeds dat ik die, deze kans niet heb gehad. Ik bedoel, ze zeggen dat ik geen niveau heb voor het WK. Had me dat maar eens laten zien. En uh, had, ik het, uh, had ik misschien tegen tegendeel kunnen bewijzen. Maar uh, ja, dat is allemaal achteraf. Daar heb ik nu niks meer aan. Maar ik baal er nog steeds van. Dat zeker. Dus ben ik hier gedwongen om, uh, om Roland aan te moedigen. En uh, ja, nou, dan gaan we dat maar doen. Hoe is het met hem? Uh, ja, Hij ziet er wel redelijk scherp uit. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe ze eerst een paar passen gaan. En dan, uh, dan weet ik precies of hij er goed voor staat of niet. Ik denk dat dat nog een beetje onzeker wordt. Maar uh, ja, het is nu alles of niks. en uh, Ik denk dat dat uh, in zijn voordeel gaat werken. Dat hij gewoon nu ook volle bak gaat starten. Waar hij zaterdag misschien nog net heel eventjes met de handrem erop uh, wegging. De openingstijd van Ronald Mulder verschijnt niet op het scorebord. Kom op, Kom, op, kom op. De eindtijd daarentegen wel. 36, is 36.11. 36, 36 11. Nou, Dat is niet, uh, niet goed, denk ik. 36, met 36.10. Het wordt 36.10 nog, met een honderdste gecorrigeerd. Je had het er net over die eerste meters, die eerste stappen, die eerste passen. Wat zag je daarin? Nou, Volgens mij ging ze de eerste 50 meter in het geheel niet, uh, niet echt goed. Ik zag een beetje naar links uh, bewegen. Het zat, het zat niet de uh, zwoeng in die, uh, die ik normaal bij hem zie. Maar we gaan uh, kijken wat het ijs, uh, hoe het ijs is. We kijken hoe Simon het doet. Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Ronald Mulder zitten met 36.07, 0.8 en 36.10 dicht bij elkaar. Maar Simon Kuipers steekt er bovenuit met 35.83 en heeft al bijna een halve seconde voorsprong met het oog op de duizend meter. Schiet erom, kom Vaak is uh, met zo'n blessure, dan is de start het lastigste. Dus het, het zou kunnen dat hij, uh, ik vond hem in training al aardig goede rondjes rijden. Dus het kan zijn dat hij, uh, dat hij op de duizend daar minder last van heeft dan op de vijfhonderd van net. Uh, knap. Klasse Ron, goed! Nou, zelf nog een beetje zuur gezicht hè? Ja, is, ik denk dat het frustratie is van zijn 500. Maar volgens mij, ik weet niet wat die andere jongens gaan rijden... maar ik vind het echt een uh, bijzondere tijd na zo'n 500 meter. En, uh, hij zat zo in de put naar die 500. Als hij dit achteruit kan halen, echt knap. 1.10.77 is het. Na een uh, correctie hoorden we zojuist. Nu afwachten wat Simon Kuipers gaat doen in de volgende rit. Goh, langzamer dan Ronald. Oh, oh, oh. Kuipers is langzamer dan Ronald Mulder... maar blijft hem wel voor in het klassement... En dan komt Kjeld Nuis. Goeie bocht. Ik het Nuis gaan halen. Ja. En dan is de verrassing daar dat Simon Kuipers voorbij wordt gestreefd nog door Kjeld Nuis. En dat Kjeld Nuis dus het laatste ticket pakt voor het wereldkampioenschap sprint. Klasse van Kjeld echt, echt een hele goede duizend meter. Als je nu 1-9 hier kan rijden dan uh, verdien je dat WK ticket. Nou, je zei het al naar 200 meter. Ja, je zag ik dat 16-8 opening en bleef goed door, uh, bleef goed laag zitten, rondje 25-7. Ja, dan uh, je weet dat Kjeld een goede laatste ronde heeft. Nee, klasse. En terwijl winnaar Kjeld Nuis de felicitaties ontvangt en zijn feestje viert, en verliezer Simon Kuipers in de catacombe verdwijnt van Tiof. zit Ronald Mulder ook een van de verliezers dus langs de kant van de baan. Hij ontvangt felicitaties vanwege zijn goede 1000 meter. Maar ja die 500. Ja, ik wilde gewoon deze 1000 bewijzen dat ik uh, wel goed kan schaatsen. En, uh, ja, dat voelde wel heel zuur natuurlijk na de 500 meter. Gewoon uh, een hele moeizame rit. Ik heb op geen moment in, uh, ja, in wat ik kan. En uh, met deze 1000 uh, ja, laat ik wel gewoon zien dat ik weer goed kan schaatsen. En dat uh, ik absoluut de snelheid wel heb. Maar ik mis gewoon wedstrijdritme om, uh, om nu goed te zijn. En, uh, ja, deze 500 was echt, uh, Nou, ja, ik zou het bijna schandalig slecht noemen. Heb je bij de start nog teruggedacht aan de blessure? Nee, nee, de blessure is gewoon over. Alleen wat ik zeg, het is echt... Uh, ja, ik moet wedstrijden rijden om weer, uh, om weer echt tot mijn, uh, op het niveau te komen. En dat ik bij de beste 500 meter rijders hoor, dat, uh, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar dat zat er vandaag niet in. En er is nog een aanwijsplek hè, voor de World Cups, geloof ik. Ja, de, ja goed. Uiteindelijk was dit ook de, de skater voor de WK Sprint. En, uh, nou, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe die plek wordt opgevuld. En uh, we gaan het zien. Nou, Simon Kuipers was dus uiteindelijk de grote verliezer in Tijalf. Begin december zetten namelijk alle schaatskenners zijn naam bij het lijstje... met titelfavorieten voor de WK Sprint. Kuipers maakte in het voorseizoen flinke indruk... door op de wereldbekerwedstrijden 1000 meter vier medailles te pakken. Maar in een maand tijd kan veel veranderen. In de skate-off verprutste Kuipers juist een 1000 meter... en de afloop zocht hij naar een verklaring. Ja, ik raakte vanaf uh, stap 1 niet. Ik weet niet. Gewoon uh, uh, heel slechte 1000 meter... En is dat alleen die duizend dan? want die vijfhonderd ja, is de tijd vrij goed. Hoe kan dat dan, dat zo kort na elkaar de ene race behoorlijk goed gaat en die andere helemaal niet? Ja, geen idee. Ik had uh, geen vermogen meer in mijn benen. Ik, uh, ja, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Om het nu, uh, om nu om duizend is altijd beter, maar uh, ik kreeg het gewoon niet aan mijn benen. Van, lukt het lukte niet. Het eerste verhaaltje is een beetje technisch, hè. Ik raakte niks. Daarna zeg je geen vermogen. Is het bij jouzelf nu ja, ook nog zoeken? Dat hangt altijd samen. Het is altijd uh, je timing en, en je vermogen en, en of je hem raakt of niet. En uh, ja, dat had ik nu even helemaal niet. Ik heb de vijfhonderd wel en... Uh, nu niet, ja. Heb je nou een uur, anderhalf uur gedacht dat WK Sprint komt wel goed? Nee, helemaal niet. Ik, dat zei ik ook in het interview al hiervoor. Dat, het, dat ik gewoon heel erg op moet passen met de jongens die, die ook meedoen. En uh, ik ben pas halverwege. En ik, heb, ik weet dat je altijd de eerste afstand moet rijden. En dan pas kun je kijken hoe je ervoor staat. Dus dat was niet, dat was niet het gevaar wat schelden na die 500 meter. Ja. Dat je een beetje gemakzuchtig zou worden. Nee, helemaal niet. Want het gaatje was eigenlijk nog heel klein. Ik had liever nog wat meer voorsprong gehad. Maar... Uh, Nee, totaal niet zegt Absoluut niet, nee. Ja, kun je het al overzien? Wat nu? Ja, geen week als sprint uiteraard. Um, wat rest er, er dan? Nou, ik heb nog een uh, soortje World Cups en een week afstanden nog, maar daar wil ik nu nog niet aan denken. Moet dus is dit even uh, een beetje verwerken. Ja, want had dat het toernooi van het jaar moeten worden? Nou, dat is wel een van mijn pijlers geweest, ja. Ik had gewoon heel graag een goed week sprint willen rijden, maar ja, met 1-10-8 doe je gewoon niet mee. Dus uh, dat is heel makkelijk. Is dat dan ook iets? Nou, ik wil niet zeggen dat je er dan vrede mee kunt hebben maar dat je wel kunt zeggen van ja dan had ik hier dit weekend ook niks te zoeken gehad. nou als ik 18 als je hier nu 1-18 rijdt dan rijdt ja, van het weekend uh, 1-0 heb je gewoon niks te zoeken. je moet echt 1-8 rijden zoals ik in het begin van het seizoen deed en uh, anders doe je gewoon niet mee. nuchtere constatering van Simon Kuipers. Hij sprak met Jeroen Stekelenburg.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 Talking about free people and said out loud. Low country blues, low country man. There's something about. I can't understand Hubie en de Blizzards uit Drenthe met Low Country Blues. In het Spaanse La Molina is deze week het WK snowboarden. Dat bestaat uit diverse disciplines. Vandaag waren de kwalificaties bij de snowboardcross. Dat is een sport die je kunt vergelijken met het fietscrossen. Een bochtig parcours met hellingen. Het is heel simpel, je moet als eerste bij de finish zijn... De twee Nederlandse deelnemers, Cleve Johnson en Bel Berghuis, deden het goed. Ze drongen door tot de finale rondes die morgen worden gehouden. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is allemaal rondom één lift waar drie snowboarddisciplines samenkomen. Uiterst rechts zie ik de piste liggen waar Nicoline Sauerbrei in actie gaat komen... op de reuzen en de parallelslalom. En lopen we een trappetje op... Dan hebben we uitkijken over de Holfpijp, het terrein van Dol van der Wal en Dimidion. En loop je even door de kiezels, want zoveel sneeuw is er niet in La Molina... dan kom je terecht bij de finish van de Snowboard Cross. En dat is waar Belberghuis en Cleve Johnson vandaag in actie kwamen. Uh, wat was dat ook alweer? De Snowboard Cross? Uh, snowboard Cross is uh, eigenlijk een beetje zoals motocross, maar dan op de sneeuw. Met een uh, parcours, met allerlei obstakels... En daar ga je met z'n vieren tegelijk naar beneden. En de eerste twee die uh, de finish halen, die uh, gaan door naar de volgende ronde. Een stuk lager ligt het dorp La Molina. Daar ook het hotel is van de snowboarders. En waar een grote tent is opgesteld. U hoort het. de ski. En in het hotel vinden we Bel Berghuis en Cleve Johnson... Amerikaan met een Nederlandse moeder en uitkomend voor Nederland. Ze staan erbij met een tevreden grijns op het gezicht... want ze hebben de kwalificaties overleefd. En zo'n kwalificatie, wat houdt dat in? Dan moet je in je eentje de piste af en dan gaat het om de snelste tijden. Dan moet je één om één naar beneden gaan. Dan krijg je twee kansen om uh, ja, de finale te halen. en uh, top 32 bij de mannen en top 16 bij de vrouwen. En dat... Hebben we alle twee gehaald vandaag. Dus. Want dat is inderdaad het eerste doel natuurlijk, het bereiken van die finale rondes. En dat is al een heel obstakel hè, om dat te bereiken. Ja, dat is uh, zeker een obstakel. Want ja, je rijdt toch alleen uh, tegen de tijd. En het liefste wat wij, wij doen is uh, natuurlijk tegen elkaar racen. Dus het is eigenlijk een heel ander soort spelletje. Uh, ideale rij, lijn kiezen en... Uh... Ja, wie rijdt waar en hoe kun je iemand het beste inhalen? En ja, je moet ook de deur dicht houden voor anderen als jij voorligt. En anders moet jij je opening zoeken om in te kunnen halen. Dus het wordt een heel ander spelletje. Wordt het dan ook ineens wat meer echt een gevecht? Ja, zeker. Uh, je moet gewoon zo, ja, liefst langs iemand gaan. Maar soms moet je gewoon tegen ze aanrijden uh, en uh, jezelf erin doen. Ja, en dat mag gewoon heel gewoon. Zolang als je niet armen echt, uh, echt een duw geeft. Maar gewoon een elboogje ervoor te komen. Dan ja, op zich is het wel een gevecht. Bij mij is het iets. Ik krijg iets, iets meer uh, secuur, iets meer op mijn eigen lijn, mijn eigen ding. En uh, ja, natuurlijk uh, ga ik uh, echt niet uit de weg voor een andere tegenstander. En ik zal zeker dat gaatje pakken om er, om er langs te komen. En, uh, maar ik moet mezelf ook nog een beetje daarin bewijzen en uh, mijn plekje in vinden. Belberghuis en Cleve Johnson zullen het feest in de Apres ski-tent nog wel even aan zich voorbij laten gaan vanavond. Want morgen moet het gaan gebeuren. Ik uh, sta aan de zesde heat. Dus uh, ik kan een beetje zien hoe het uitspeelt uh, voordat ik de heuvel af moet. Maar uh, ja, ik denk dat het wel een brede parcours is. Dus, uh, ja, veel plekken om uh, langs mensen te gaan. Veel uh, airtime. Dus sommigen willen gewoon vooraan starten, vooraan blijven. Maar ik ben meer gewoon van, uh, ja, ik hoef niet per se vooraan te gaan. Want ik vind het niet erg. Ik vind het juist leuk om een beetje langs mensen te gaan. Een beetje je eigen ding te doen. Ja, dat is niet echt... Ja, de bedoeling, je moet top 2 over de finishlijn komen. Maar ja, het is ook, is ook gewoon voor hoe, hoe, hoe je het leuk vindt. Ik heb wel voor Clee vertellen hoe hij dat doet. Hè. Je moet dus bij de beste twee eindigen. Maar hij zegt nou, ja, toch een beetje, een beetje spelen en niet alleen maar van voren. Hoe doe jij dat? Ja, ik, uh, ik heb ook wel een beetje zijn, uh, zijn stijl. Ook van, uh, voor mij is het vooral dat ik uh, het goede momenten afwacht en niet uh, te snel wil, wil, wil gaan inhalen. Want uh, kan de koor is eigenlijk heel lang en je kan nog heel veel momenten inhalen. Je moet niet het eerste beste pakken, maar je moet gewoon het beste pakken. Wanneer ben jij tevreden? Ja, top 10 zou ik zeggen. Top 10, en jij wel? Ja, uh, ja, ik ben tevreden als ik uh, top 8 en uh, ja, het liefst natuurlijk top 4, maar uh, top 8 uh, ben, ben ik tevreden. En dan is het voor deze twee Nederlandse boorders te hopen dat ze morgen het feestje kunnen meevieren in de tent. En vooral dat ze niet met de sneeuwscooter de piste af moeten. En van de sneeuw in Andorra gaan we weer naar Rotterdam. Het is namelijk het nieuws van de avond. Blijft Leo Beenhakker als technisch directeur bij Feyenoord of vertrekt hij? Ronald van der Geer, opnieuw goedenavond. Hey Gio, goedenavond. Ja, Je bent ons licht in de duisternis. Is er al wat meer duidelijkheid over zijn ja, toekomst even van alle... Feyenoord? Even alle duidelijkheid, ik moest natuurlijk net een beetje speculeren. Dat nieuws was, was vrij vers en er waren wel wat, uh, wat geluiden. Inmiddels is het, uh, is het allemaal duidelijk. Er komt morgen inderdaad een verklaring van Leo Beenhakker, zo na de middag. Dat ze ongeveer uh, parallel lopen aan datgene wat Mario Been te vertellen heeft over Ajax Feyenoord. En wat Beenhakker gaat zeggen is dat hij aan het einde van dit seizoen stopt als technisch directeur van Feyenoord. Hij is dus inderdaad de club voor. De club hoeft dus verder geen beslissing te nemen. Hij gooit aan het einde van dit seizoen de handdoek, maar dus niet per direct. En maakt dus nog wel het lopende seizoen af. Maar de liefde is op werkgebied duidelijk wat, wat bekoeld. Er is misschien wel teleurstelling van Beenhakker richting Feyenoord en van Feyenoord richting Beenhakker. En dus is het aan het einde van het seizoen shake hands. En dan zien we Beenhakker misschien nog wel eens in een andere functie terug, maar dus niet meer als technisch directeur van Feyenoord. Wat betekent dat voor de trainer van Mario Been? Want ja, die zou solidair zijn, hè? Ja, nou ja goed, uh, misschien dat Mario Been erg emotioneel had gereageerd op het moment dat Leo Beenhakker natuurlijk per direct de handdoek zou hebben gegooid en gezegd te hebben, ja dan hoef ik ook niet meer. Nu kunnen ze in elk geval nog uh, het seizoen afmaken, ze kunnen uh, met elkaar in elk geval nog even spreken over, uh, over dit soort dingen en Mario kan het op zich laten inwerken. En uiteindelijk zal hij ook wel denken, ja je, het is misschien toch niet handig om je hele carrière op te hangen aan een ander persoon, dus dan kunnen, dan kunnen beide uh, uh, ja, uh, elkaar de hand geven en ieder hun eigen weg gaan. Maar laat duidelijk zijn... het is wel een, een teleurstelling. Want ze hadden beide samen de klus graag afgemaakt. Ronald, er is in ieder geval weer duidelijkheid. Leo Beenakker vertrekt aan het eind van het seizoen. En Mario Been, die blijft dan gewoon. Ronald van de Geer was dat vanuit Rotterdam. Voetbal vandaag. Ryan Babel is door de Engelse bond FA gestraft met een waarschuwing en een boete van ongeveer 12.000 euro. De aanvaller van Liverpool had na de verloren wedstrijd tegen Manchester United een bewerkte foto van scheidsrechter Howard Webb in een Manchester United shirt op zijn Twitter site gezet. Luc Nieles zet zijn loopbaan voort in Turkije. Hij wordt haar assistent coach van Çapa bij Kazim Pazza. Chapa verkaste een paar weken geleden van RBC naar de Turkse staartclub. Nielis stond bij PSV onder contract als koud. En Gert Kruis blijft nog een jaar trainer van Volendam. De optie in zijn contract is met goedvinden van beide partijen gelicht. Volendam staat op het moment derde in de Jupiler League. En koploper FC Zwolle van de Jupiler League... heeft ook zijn tweede wedstrijd na de winterstop punten laten liggen. Bij FC Den Bosch kwam de, Zwol kwam de Zwolse ploeg niet verder dan 1-1. Sjoerd Ars maakte zijn negentiende doelpunt van het seizoen. Zwolle heeft nog 11 punten voorsprong op RKC, met een wedstrijd meer gespeeld... en 12 op Volendam, dat nog twee wedstrijden te goed heeft. Nog drie wedstrijden vanavond. FC Emmen tegen FC Dordrecht, 2-2. Veendam won met 1-0 van AGO-VV. En RBC Roosendaal tegen Ameren City eindigde in 4-2. De voetbalwinterstop is dus voorbij. De inhaalwedstrijden van de KNVB-bekers staan op het programma. Twee jaar geleden zorgde Achilles 29 uit Groesbeek daarin voor een grote verrassing. De amateurclub versloeg toen in de derde ronde RKC Waalwijk. En man van de wedstrijd was toen Thijs Hendricks. Morgenavond kan hij in eigen huis op herhaling. Want dan speelt Achilles in de achtste finale opnieuw tegen RKC. En Penius heeft overzicht en... Ja, dan denk je natuurlijk wel meteen aan de loting, denk je eraan terug. Van, uh, ja, dat was toch een speciale wedstrijd. En uh, ja, hopelijk uh, gaat het morgen hetzelfde. <laughs> ja, ik speel nog steeds bij Achilles, dus wat dat betreft is er weinig veranderd. En uh, ja, nu zijn we inderdaad drie jaar verder. En uh, staat er weer RKC Achilles, of eigenlijk andersom, Achilles RKC voor de deur. Denk je dat je weer voor een verrassing kunt zorgen? Jullie als ploeg zijn jullie gegroeid in die twee jaar... Uh, ja, absoluut. We zijn denk ik als team een stuk beter geworden. Een aantal nieuwe jongens erbij. En uh, we spelen nu in de topklasse, toen in de hoofdklasse. Daarbij komt dat we van Herakles hebben gewonnen. Uh, dat is een eredivisieclub. En uh, RKC is eerste divisie, dus uh, we kunnen zeker van stunt zorgen, denk ik. Ja, weer zo'n wedstrijd uh, als twee jaar geleden, jij uh, man of the match? Dat zou mooi zijn, toch? Ja, als ik uh, kan tekenen, dan doe ik het graag. <laughs> ja, en hoe kijk jij uh, vooruit op die wedstrijd van morgenavond? Nou, je merkt wel dat het echt leeft in de spelersgroep. We zijn uh, een paar dagen naar Portugal geweest. Toen uh, ging het over niks anders dan die wedstrijd eigenlijk. En we hebben afgelopen zaterdag uh, competitie gespeeld. En eigenlijk zat iedereen stiekem al een beetje met zijn hoofd bij uh, RKC. Uh, hoe bereid ik me voor? Ik denk gewoon hetzelfde als alle andere wedstrijden. Proberen gewoon uh, je te focussen en niet te gespannen te zijn. En gewoon uh, die gezonde wedstrijdspanning te houden. Ja, wie weet kunnen we Europa in hè? als we nog twee wedstrijden winnen. En ja, die kans die is er gewoon wel. Dan uh, ja, kan je voor een hele aparte, uh, ja, aparte gebeurtenis gaan zorgen met z'n allen. Dat zei Thijs Hendricks van Achilles 29 uit Groesbeek tegen Maartje de Valk. Stevie N zingt ons het uur uit met Welcome De Sun. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er weer. Dan is er Bekervoetbal, Telstaan, nak Breda, Genemuiden, FC Groningen. En Achilles 29 tegen RKC Waalwijk. En zo meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door John Jansen van Galen. Ik wens u nog een heel prettige avond.